Morgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Make America respected again. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Dat zei Joe Biden vannacht in zijn overwinningsspeech. Hij wordt in januari de nieuwe president van de Verenigde Staten. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. A victory for we the people... We've won with the votes ever cast from ticket in the history of Het zijn er tot nu toe ruim 75 miljoen. In veel staten wordt nog steeds geteld. In drie staten is zelfs nog niet duidelijk of Trump of Biden er daar met de kiesmannen vandoor gaat. Maar Trump kan Biden hoe dan ook niet meer inhalen. De overwinning van Biden en Harris wordt natuurlijk gevierd. Veel mensen zijn opgelucht. Ik was zo nervus voor zo'n vele dagen en jaar. En toen het eindelijk gebeurde voelde ik dat vijf jaar stress gewoon verkeerde. Ik ben heel erg blij. Fuck Trump, ik ben blij dat hij uit de office I love how much joy is. Ik vond het hoeveel plek er hier nu gebeurt. We hadden dit nodig. Dus bye bye, Mr. Trump. No, no, no. Hasta la vista, baby. <laughs> Ik denken veel Trump supporters dat het nog niet gedaan is. Ze zeggen, net als Trump, dat er op grote schaal gefraudeerd is bij de verkiezingen. Maar daar is tot nu toe geen enkel bewijs voor. En dan nog even terug naar Nederland en corona. We hebben echt nog veel geduld nodig voordat we teruggaan naar de situatie zoals die in de zomer was. Dat zegt een van de virologen van het Outbreak Management Team tegen AT5. De versoepelingen van toen gingen volgens hem te ver. Dus we moeten echt wel met heel veel beleid dan kijken wat er wel en niet kan. En niet zoals in de zomer gewoon dan maar alles weer loslaat. Achteraf hebben we te veel en te snel versoepeld, zegt hij. En verwacht overigens wel dat we tijdens kerst tijdelijk met meer mensen bij elkaar mogen zijn. Maar dat we daarna meteen teruggaan naar strengere regels. Het weer een prima dagje, veel zon, weinig wind en temperaturen tussen de 12 en 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N201 Hilversum-Uithoren staat bij Vinkeveen een file van 2 kilometer. De vertraging is daar ongeveer 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele fijne goedemorgen wens ik u vanuit een prachtig zondag zondag. Uh, Zandvoort. Zondag 8 november, 10 uur. Het is tijd voor Jazz op ZFM. Mijn naam is Marco. Fijn dat u luistert. Dit is uh, gewoon lekker wakker worden op de zondag met prachtige jazzmuziek. Het zonnetje schijnt, dus we gaan gelijk verder met een, uh, met een mooi nummer van Miles David. So What van de CD. Kind of Blue. Thank mm -hmm. you. Miles Davis. Miles Davis staat uh, zeker bekend om zijn uh, superlange solo's. Volgens het internet uh, heeft hij ooit een solo gedaan... dat is meer dan twee uur. Nou, dat is dan echt een uh, radioprogramma-vullend nummer. Maar uh, zo lang gaan we deze natuurlijk niet spelen. Miles Davis heet eigenlijk Miles Dewey Davis de derde, Een Amerikaanse jazzcomponist, En hij heeft toch wel een, uh, een, een bodem gelegd... voor een heleboel andere muzici. Uit diezelfde tijd... Hebben we ook uh, John Coltrane. En die heb ik als volgend nummer klaarstaan. John Coltrane en uh, Johnny Hartman. Met het nummer My One and Only Love. Jullie gaan nu luisteren naar een nummer van mij. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply, as time goes by. two lovers who they still say I love you, on that you can rely, no matter what the future brings, as time goes by. Glory. A fight for love and glory Zonnovergode Zondag. Het is echt een, een fantastische zondag. Dat waren de mooie klanken van uh, Laura Fici, Onze eigen Nederlandse Laura Fitchie. Altijd herkenbaar aan haar prachtige... warme stem. Ik zou zeggen als u een keer in de gelegenheid bent... een jazz of een, een live concert van haar mee te mogen maken. Het is echt... Uh, live is er nog beter als op de plaat. Moet, uh, moet ik zeggen. Um, het, u heeft ook de mogelijkheid om met mij te chatten. Dus, uh, mocht u commentaar hebben of iets uh, speciaal willen horen... Chat van ZFM staat open op 023 573 uh, 0393. Ik herhaal 023 573 0393 en u kunt live chatten met, uh, met de studio. Uh, ik vergeet helemaal uh, mijn buitenlandse gast uh, begroeten. Zo een hartstikke welkom en nog een zeer schönen goedemorgen voor onze Deutsche toehouden. En een warm welcome to our listeners in the UK. En we gaan gelijk verder ook weer met een. Een prachtig nummer van George Benson. Wel een beetje een andere stijl als het eerste half uur. We gaan nu een beetje over naar uptempo. En George Benson, ook een Amerikaan. Uh, zoals die andere nummers van uh, vanochtend ook. Uh, hij begon uh, midden in de jaren 60 met jazz. Hij speelde onder andere met, uh, met Miles Davis. Nou, we hebben al een naast Davis nummer ge ge gespeeld. En in deze tijd ontwikkelde hij zich als een van de beste jazzgitaristen ter wereld. En in de jaren 70 nam hij een reeks platen op. Uh, voor het, voor het CTI-label. En uh, in 1976 stapte die over naar Warner Brothers. Echt een invloedrijke uh, jazz-muzikant uh, heel herkenbaar en super mooi klank. De, de mooie klanken van uh, George Benson. Gaat er gaat even iets mis met de techniek. Als volgende plaat heb ik een uh, fantastische plaat klaarstaan van uh, Tom Harley met zijn uh, quintet genaamd Rapture. Eén ding is zeker, hier word je wel wakker van... van Ton, uh, Ton Harley met het nummer uh, Rapture. Uh, Uptempo met uh, prachtige klanken van een uh, trompet. En ook uh, met zijn quintet. Uh, deze prachtige klanken. Die, is vooral dat samenvoegen van twee trompetten. Ik vind het uh, prachtig, maar uh, het is wel vrij up tempo En daarom, om de zondag toch nog een beetje rust mee te geven... heb ik een prachtig album sta, klaarstaan van uh, Hank Jones. En het heet Big Works. Oh, <laughs> oh, Een junior Pearson, of ook wel genaamd Duke Pearson. Een prachtig nummer uh, Chili Peppers. Om dit uh, eerste uur bijna mee, uh, mee, mee af te sluiten. We zijn inderdaad alweer aan het einde gekomen van het eerste uur Jazz of ZFM op deze zondagochtend 8 november. In Zandvoort is uh, een blauwe lucht en zon overgoten. Wat een heerlijke dag gaat het worden. Mijn naam is Marco. Ik zeg uh, bedankt voor het luisteren. Het tweede uur gaan we nog weer verder met Jazz. Iets meer uh, mainstream. Veel van de uh, Nederlandse bodem en uh, heel veel uh, big band muziek en we eindigen dit uur met een, uh, een nummer geneemd, genaamd Shekin Sneaking, sorry, nog een keer <laughs> het nummer genaamd Sneaking Around van Weetree